Gert Vlucht met het NOS Journaal. Transavia voert vandaag voor Neckerman en Thomas Koek vluchten uit naar Egypte... om Nederlandse toeristen op te halen uit de badplaatsen Sharm el-Sheikh en Marsa Alam. Aan boord is extra beveiligingspersoneel, zodat ruimbagage ook meteen mee terug kan naar Nederland. Ook TUI Nederland stuurt met een zustermaatschappij uit België... een veiligheidsteam naar Egypte om ruimbagage te controleren. Er gaan ook honden mee die explosieven kunnen opsporen. Ook reisorganisatie Corendon vliegt naar Egypte om Nederlandse vakantiegangers op te halen.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 Het weer bewolkt af en toe regen, in het Zuidoosten ook af en toe zon. Het is vanmiddag 15 tot 19 graden. Dit was de... Net... ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Hoka van de ANWB. Op de A22 Velsen richting Beverwijk staat tussen Klopend Velsen en Kloopend Beverwijk 3 kilometer file door werkzaamheden. Er is één reis ook dicht. Op de A27 Utrecht in de richting Gorken. Daar staat tussen Klopend Everdingen en Lexmond 4 kilometer. En dat komt door een kapotte vrachtwagen. En daardoor is bij Lexmond de rechte reis ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 vijf uur vanmiddag. En hij is boven water na twee jaar. Ja, Louis van der Meij. Ja, ik twee, ja. twee jaar weg geweest. Louis. Ja, ik, kon, ik kon het niet vinden jongens. Nee hè? Nee, ik de, was de plek. Jij stond steeds op de Kruisstraat. Je denkt ja, waar zijn en, ze nou? En jullie waren er niet. We waren er niet. Nee dat klopt. Nou we gaan je straks horen inderdaad met het biljard nieuws. Maar ook nog uh, andere items in uur twee van dit programma. Nou, we gaan natuurlijk uh, na de volgende plaat gelijk weer schakelen naar uh, de, de topper uit de hoofdklasse. CTO 70. Tegen SV Zandvoort momenteel. We verlieten John Lemmens met een uh, 1-0 voorsprong voor CTO 70. Kijken of we uh, de tweede gedeelte van de eerste helft... of daar verandering is gekomen. Dus na de volgende praten gelijk schakelen met John Lemmens. En daarna, ja, u, u hoorde hem al, rond de klok van kwart over drie... gaan we eens even met Louis van der Meij bijpraten. Nou, dat kon wel eens een lang interview worden... want de laatste keer was twee jaar geleden. Hé? Ja ja, ja, ja, ja. Dus luisteraars, houd u hard vast. Kwart over drie, onze grote vriend Louis van der Meij... en dan gaan we het over biljarten hebben... Half vier, zoals gezegd, de evenementenagenda. Dus houd die pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. En natuurlijk hebben we ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Dus genoeg reden om ook twee uur te blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag. En hier zijn de Jacksons. Weer eens een echte gouden oude op CFM Zandvoort. dit hoorde de single van de Jacksons en can Village. Ja, we gaan live schakelen naar die man. daar is Sean Lemmers... bij de wedstrijd van vandaag CTO 70, SV Zandvoort. We naderen het einde van de eerste helft. En uh, hoe gaat het met SV Zandvoort op dit moment, John? Nou, dat ga ik denk je denken nou, wel, maar die muziek was heerlijk. Godverdomme, dat was een oudje. Maar... Heerlijk, hè? Heerlijk van genoten. Mooi. Ja, uh, ik moet zeggen, als uh, wat je wel eens op televisie ziet de bal bezit tussen de ene club en de andere kant. dan mag ik zeggen dat bij bijna 80% van de tijd de bal in bezit heeft. En ze hebben inmiddels ook een 1-1 gemaakt. Jan Zonneveld uh, van een afstandsschot. keihard onhoudbaar voor, uh, voor de keeper. En uh, de stand staat weer, zoals we dat eerlijk kunnen zeggen, een brilstand. Uh, dus ja, Zandvoort best wel eens een keer in een probleempje, zoals nu, maar. Wat weer goed opgelost wordt door de verdediging van Zandvoort. Nee, ik, ik denk dat uh, het is een kwestie is van afwachten dat die 2-1 uh, die gaat vallen. Uh, Zandvoort is beduidend sterk. En dat moet ook wel als je kijkt naar de situatie van uh, de stand. Ja, deze wedstrijd uh, moet er gewoon uh, gaan winnen, Sean. Ja, nee, als, als je deze wil meegaan voor het kampioenschap... dan moet je dit soort wedstrijden winnen en ruim winnen. ...en duidelijk winnen. En als je dat niet doet, ja, dan, uh, dan weet ik het niet. Dan, uh, dan moet je ook die potentie niet hebben. Dit zijn wedstrijden, uh, blik op oneindig. Je weet dat er 12 uh, of 11 man voor die goal liggen. En dan moet je tegen... Uh, alleen dan moet je een andere tactiek uh, toe gaan passen... ...dan tot nu toe gedaan wordt. Dus uh, ze zijn uh, verdedigend best goed. Maar ja, ze staan ook met 11 man op, uh, op de 16 meter. Nou, momenteel 1-1. Dankjewel Sean voor dit moment en zo meteen gaan we terug bij jou voor de tweede helft van deze wedstrijd. That last night in my dreams walking the streets with some old ghosts town. I tried to believe in God and James Dean but Hollywood sold out so all and say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 Beter voor de heren van uh, Zandvoort 1 daar in Diemen. De wedstrijd CTO 7 tegen SV Zandvoort, daar hebben we het over. Op dit moment een tussenstand van 1 tegen 1. En hoe de tweede helft gaat verlopen, dat horen we straks verderop... in dit programma van John Lemmens. Jawel, het is twee jaar geleden. <lacht> Wat is dat lang geleden, Of enfin Louis? Ja, dat is zeker lang geleden. Ja, ik, uh... Ik heb ook eigenlijk helemaal geen erg in gehad. Ik was natuurlijk helemaal vergeten dat jullie hier een prachtige accommodatie hebben. En ja. dat zie ik nu even voor het eerst. En die ziet er echt schitterend uit. Het is een echte studio. Het is, het is geen behelpen meer zoals het uh, daar was. Dus uh, ja, gefeliciteerd daar nog mee. Dank je wel mooi. Dus. Ja, nou, dus, dus, we hebben het net even uitgerekend, luisteraar. Het is meer dan twee jaar geleden dat we voor elkaar uh, laatst hebben gesproken. In de studio, nog in de oude studio. Dus ik zou zeggen, wat is er de afgelopen twee jaar gebeurd? Uh, <laughs> er zijn heel veel balletjes uh, gesloten, dus. Nee, ja, uh, Hoe veel... is het met biljarten in Zandvoort? Biljarten gaat, zit uh, super in de lift. Want uh, we hebben natuurlijk uh, het drie banden. We hebben uh, drie biljartclubs in Zandvoort. Uh, bij café Bla Nee, vier zelfs. Bij Café Bluis, bij Het Wapen, bij Keur, bij Lauwe hardy Dus uh, dat gaat fantastisch. Er is een onderlinge competitie met de cafés. En dat zijn uh, ook Bluis, Keur, alles wat ik opnoem. Ja. En die hebben sommige die, uh, cafés hebben zelfs nog twee teams. Omdat die uh, twee avonden in de week hebben. Dus dat gaat hartstikke goed. Drie banden ze is weer uh, volop bezig nu. Nou, ja. en dat uh, gaat ook uh, ja, altijd goed natuurlijk. Maar het is, is gewoon heel gezellig en heel leuk. De resultaten zijn uh, wisselend bij de teams. Ons eerste team staat bovenaan. Uh, mijn team staat een beetje in de middenboot. Maar de competitie is nog jong. Dus er kan nog van alles gebeuren. Maar en jij... we hebben een derde team. En daar zitten zelfs twee dames in. Dat is ook vrij uniek. In de competitie uh, doen er drie dames mee. In de hele competitie. En wij hebben er twee van. Dus hartstikke goed. Uh, de, de, de onderlinge kroegen... Competitie, ja. Ja, je hebt op een gegeven in het verleden hè, hadden we het wel eens. In, een gegeven, veranderde een café van eigenaar en was altijd bang of het biljart erin in bleef of niet en ja. bleef. Maar dat geeft nu een beeld dat het gewoon een stabiel gebeuren ja, ja, is. Nee, met wapen maar daar stond geen biljart meer natuurlijk. Nee. En daar is weer een biljart in teruggekomen. En die ja. hebben ook uh, volgens mij twee teams meedraaien in die competitie. En is zijn heel erg enthousiast. Dus, uh, ja. En dat is bij uh, bij Hardy zo en dat is bij Bluis zo en bij Keur zeker, want daar wordt Dag en nacht biljart bij keuren, ja. daar ben je helemaal gek van. Dan moet je echt knokken voor een plekje. Dus uh, ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Dat is, dat is goed, goed om te horen dat het uh, biljarten in Zandvoort uh, ja, weer, weer helemaal lekker terug is. weg geweest. Het is natuurlijk wel minder geweest, maar nu heeft het echt weer uh, het heeft zijn plaats op de sportkalender weer veroverd. Zeker. Uh, uh, even, even over jouw team. Uh, jullie hadden vorige week ook een competitiewedstrijd. Maar dat was uh, ernstig spannend, 10 tegen 9. 10 tegen 9, ja. De, uh, ik zelf speelde lekker. Maar mijn uh, ene teamgenoot Kees de Jong, uitmate van de Lambs, de vroeger uitmate, die had een uh, off-day. Dus die speelde niet zo lekker. Dus was, ja, die haalde 0 punten. En uh, onze andere man uh, Frans Blom heeft heel goed gespeeld. Die heeft ook vier punten gehaald. Dus we worden met 10-9. Ja. Ja, dat is, dat is, al die wedstrijden zijn allemaal heel spannend. Het uh, gaat echt 10-9, 10-8, 9-9 uh, gelijke spelers zijn er. Het is ja. ook een hele sterke competitie. Dus uh, die mensen en, uh, ja, spelen allemaal wel goed. Het niveau van het biljart is... Er, is ja, het, het, zeker. Je zou zeggen, als je, je, je buiten staat... Oh, dat is kroegbiljart. Dat, uh, ach, dat is voor de gezelligheid. Nee, nee, nee. Klopt, het wordt serieus opgepakt. Want in deze competitie zelfs... ...spelen nu op het ogenblik... ...twee spelers mee. Oké. Okay. Nou, dat is uniek, want dat hebben we nog nooit gehad. Dat zijn Sander Jone en Frans van Schaik. Uh, die spelen in Haarlem. In Heemstede, in Heemstede, bij het Hof van Heemstede. Daar geven ze ook uh, biljartles, ook, uh, dus je kan daar de, ook uh, goed, goed biljartles nemen en die spelen zelf ook mee in die competitie en spelen wekelijks op zondag Eredivisie, dus tegen Jaspers, tegen, die, tegen ja. alle toppers van, de, van Europa zeg maar. Nou, dat, en dat is leuk uh, om eens uh, tegen die jongens te spelen natuurlijk. En natuurlijk ook ja, te kijken hoe zij spelen, ja, hè? hoe zij ja. bepaalde, bepaalde oplossingen Dus dat is voor uh, ons hartstikke spelen. goed. Ja, je, je, je trekt je daar ook aan op natuurlijk Tuurlijk. aan dat ja. speelniveau. Uh, uh, even iets anders. Er waren ook diverse kroegen die uh, cafés die, uh, die biljarttoernooi organiseren. Ja. Lauw Hardy is er actief mee. Komt er, zit er binnenkort weer een aan te komen? Ja. Uh, Laal Hardy heeft uh, aankomend weekend 13, 14 en 15 november het jaarlijkse 15 over rood koppeltoernooi. Dat gaat uh, over drie avonden. Vrijdag, zaterdag, zondag. Vrijdagavond uh, voorrondes en zaterdagavond en zondag finales. Maar als je verliest moet je ook zondag spelen. Dus... Alle 32 mensen zijn op zondag aanwezig. Nou, en het is weer supergezellig. De inschrijving is dus uh, is, ja, het is al vol. Ja, dat, kan, het het is, het, dat uh, blijkt wel de, hoe populair biljarten in Zandvoort is. Het is zo is. vol, want er ja. zijn alweer mensen op de wachtlijst. Want ja. Uh, ja, het is zo vol. Je moet er snel bij zijn. En het is uh, altijd een heel leuk toernooi. En uh, ronde organiseert dat ook altijd fantastisch. En uh, ik help erbij. En ik uh, nog veel, veel meer mensen helpen erbij. En het is altijd gezellig. Goed, uh, als mensen zeggen van nou, ik wil eens een keer een keer, keertje een avondje komen kijken. Ze zijn altijd van harte welkom. Altijd van harte welkom. Zelfs vanmiddag, uh, zometeen. Ik ga zometeen met een noodgang op de fiets naar de uh, Café Keur. Ja. Want uh, daar spelen wij zometeen een wedstrijd tegen Café Spoorloos uit Haarlem. Ik hoop niet dat ze spoorloos zijn, maar die ja, ze... komen, uh, het is een uitwisseling. Dat doen we om, om, het, om het jaar eigenlijk. Ja. Hebben we hebben het toevallig niet gedaan, omdat uh, de eigenaar de uitbaten van de café Sporla's overleden was. Dus dan is dat uh, even fout gegaan. Mm. Dit jaar doen we dat weer. We spelen vandaag een thuiswedstrijd. En die begint uh, over een half uur. Okay. Dus ik moet opschieten zo, maar dat maakt niet uit. Mm. En dan spelen we de middag en de avond. En dat uh, met een hapje en een drankje erbij straks. Eten, iedereen krijgt lekker eten. En dat is heel super gezellig. Dus als mensen willen komen, er wordt alleen maar drie banden gespeeld. Ja. Want het is een drie bandenwedstrijd. Ja, het is gewoon heel erg leuk. En uh, ik mocht jullie namens Theo even uitnodigen om na de wedstrijd het eerste drankje. Als <laughs> jullie klaar zijn straks. Het eerste drankje even bij ons te drinken straks. Dat vind ik heel, heel, heel aardig. Maar we hebben, maar wij hebben meestal om vijf uur altijd even werkoverleg. Over de. de, nou, de, de ja, ja, die ik dat die een half uit... zes of zo. Ja. Mij maakt het niet uit. Hey, hartelijk dank voor de uitnodiging. Super. Maar het doet me deugd om te horen dat het biljart in Zandvoort leeft. Ja, zeker weten, zeker weten. Dus uh, als u zegt van, nou, ik wil eens een keer gaan kijken, van, uh, vanaf vier uur uh, in Café Keur, ja. de hele avond wordt er biljart en, en de vooravond wordt er biljart. Uh, kan nog even de data noemen van, de drie, uh, van het koppel ja, bij Lala Hardy. het is uh, 13, 14, 15 november. Ja. En dat staat voor een stuk gezelligheid en uh, leuk. En uh, ja, dat is gewoon, daar moet je gewoon komen kijken. En het is altijd elk jaar superspannende wedstrijden. Als niet biljart, dan zou je bijna gaan biljarten als je mooi praat. Ja, mooi hè? Ja, geweldig. Ja, ja maar het is gewoon een hele mooie sport. Ik weet ja. wat het is. Ja, het is gewoon een individuele sport. Ja. Je bent ook een beetje afhankelijk van je tegenstander. Wat voor bal je krijgt natuurlijk. Maar het is gewoon een hele mooie sport. En uh, ik vind het gewoon uh, heerlijk om te doen. Dus. Oké. Okay. Heel veel plezier vanmiddag en vanavond. Ja. Uh, we zien elkaar uh, vaak genoeg in het dorp lopen. Daarom. Als er weer nieuws is over biljarten, schroom niet. Je, nee. weet, je, je weet nu waar. Het zal geen hoor. twee jaar duren. Nee, dat wou ik net zeggen. <laughs> niet meer over twee jaar, hè? Nee. Oké, okay, jongens. Succes. Heel veel plezier en we spreken elkaar. Oké, okay, dankjewel. Wel winnen vanmiddag. Ja, ja, ja tuurlijk. tuurlijk. Oké, okay, dankjewel Louis okay. van der Meij. We zijn weer helemaal op uh, de hoogte van het biljarten hier in Zandvoort. Ja, zometeen de evenementagenda, maar eerst gaan we nog even twee lekkere plaatjes voor je draaien. Waaronder deze van de Dobby Brothers, Hier is the long train running. Zingen. Zo, dat is alweer een hele tijd geleden dat we deze gedraaid hebben. Dus vandaar weer eens op de zaterdagmiddag bij CFM. Jodet Silia Romeli en hemel en aarde. En daarmee zijn we toegekomen aan de evenementen. Want dat zijn er weer heel veel, hè, Albert-Jan? Het begint op werken te lijken. Wel? Ja, nou, <laughs> kom hè goed. goed, Louis is al op de fiets gesprongen richting Café Keur voor het biljarten. Ja, die moet weer aan het werk. Die moet ook weer aan het werk. En wij gaan uh, ons programma vervolgen met de evenementenagenda. En de timing is weer perfect, uh, meneer Harms. Goed, dit weekend, vandaag en morgen natuurlijk uh, een grote uh, feest... Uh, tijdens de nationale 50-plus-weekend, al hier in uh, Zandvoort... En voor de zesde achtereen volgend jaar vindt de Nationale 50PLUS-dag plaats. Weekend moet ik zeggen. aan Zandvoort het is aan zee, zowel vandaag als morgen. Het weekend staat volledig in het teken van 50 Plussers en is gevuld met veelal gratis activiteiten. Meer informatie over de activiteiten eh, die u kunt bezoeken... kunt u na nakijken op de website www.nationale50PLUSDag.nl www.nationale50PLUSDag.nl Gaan we naar morgen, dan is het weer jazz in Zandvoort. En dat is een gebouwde krocht. En dat begint om de deuren gaan om half drie open en het concert begint om drie uur. Jazz in Zandvoort met morgen Humphrey Campbell als gast. Dat allemaal morgen vanaf half drie. Meer informatie over de Jazz in Zandvoort concert met Humphrey Campbell... kunt u nalezen op www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl En dan klassiek liefhebbers. U kunt zondag tussen zeven uur s avonds en negen uur s avonds weer genieten van ZFM Klassiek... Ja, u hoort het goed. ZFM Klassiek is terug op de radio... en wel vanaf aanstaande zondag. Iedere zondag van 7 tot 9 uur s avonds. Samenstelling en presentatie is in handen van onze collega... en klassiekkenner bij Uitstek, Jacques Jonkmans. Dus ook klassiek-liefhebbers zitten goed bij lokale radio ZFM. Luisteren dus. Mocht u ook zin hebben om even uh, dit weekend tijdens de 50PLUS... een bezoek te brengen aan het Zandvoorts Museum... bent u ook van harte welkom. Want nog tot 22 november kunt u genieten van de tentoonstelling Flower Power... En het Zandvoorts Museum verwelkomt dat deze keer Marianne Neerboud met haar solo voor tentoonstelling Flower Power. Nog tot 22 november. Entree is 2,25 euro en tot 18 jaar is de toegang gratis. Kijk ook even op de website van het museum... want het museum is, staat bol van de activiteiten. En dan kunt u dan op die website even nakijken. Dan gaan we naar de, de, de piepers, de peuters moet ik zeggen. En wel op 11 november op 10 uur morgens tot 11 uur morgens... is in de bibliotheek louis david nummer nummertje 1 weer de peuterbiep. Kom lekker luisteren, spelen en dansen. Alle peuters verzamelen in de Peuterbiep is weer gestart in de bibliotheek Zandvoort. Onder professionele begeleiding wordt afwisselend een uurtje gespeeld... en natuurlijk ook heel veel voorgelezen. Aanstaande woensdag zijn de peuters weer van harte welkom... met hun ouders, grootouders of opa's en oma's... zijn ze welkom in de bibliotheek in Zandvoort. De toegang is gratis. En het gaat ook weer gebeuren vanaf 13 november tot en met 6 december... en dan hebben we het over Café Koper en wel over de Spaanse Tapasweken... Koper wordt deze weken omgetoverd in een warm en gezellig Spaans café. Ze duiken weer drie weken de keuken in en koken de Spaanse sterren van de hemel. Oude vertrouwde toppers zullen op de kaart staan... maar ook zeker een aantal nieuwe verrassingen. Bijbehorend zijn er diverse speciaal geselecteerde open wijnen... uit uh, de Spaanstalige gebieden. Dus kom proeven en kom genieten. Café Koper vanaf 13 december tot 6 december, de Spaanse tapasweken. Gaan we naar 14 november. Dan is het weer tijd voor Williams Live Music Night en karaoke. En dat speelt zich allemaal af in de Williams pub. Haltestraat 44. En uh, het is een uh, gezellige avond met live muziek en natuurlijk veel karaoke. Dat allemaal in de Williams pub op 14 november vanaf half negen s'avonds. Nieuw in Zandvoort is op 15 november. En dat begint allemaal om 12 uur en het duurt tot 5 uur die middag. Het culinair uh, rondje Zandvoort. Diverse locaties in Zandvoort. Maak kennis met verschillende restaurants... tijdens de eerste wijn- en spijswandeling in Zandvoort aan Zee... op 15 november vanaf 12 uur. U wordt als gast ontvangen in de restaurants van de deelnemers. Ieder met een eigen sfeer, eigen wensen en eigen gerechten... die tonen wat ze u te bieden hebben tijdens dit avondje uit. Middagje uit, een avondje uit. Dit is een unieke gelegenheid om eens binnen te kijken... in de mogelijkheden met eigen ogen te zien en de sfeer te proeven. Elk restaurant doet zijn best om zich te onderscheiden... en u een leuk gerecht met bijpassende wijn aan te bieden. De acht... De, de, de, de, de acht deelnemers in de restaurants zijn respectievelijk: Zizo Sushi, spijslokaal de Meester, Fix, Sovenia, Brasserie, Zin, Restaurant Neuf, Grand Café XL, Restaurant Zand en Restaurant App Vloed. Geweldig culinair initiatief. Diverse locaties in Zandvoort. Meer informatie en kaarten kunt u krijgen bij het VVV in Zandvoort. Ja, en dan is het 15 november. En wat gaat er dan gebeuren? Jazeker. Dan is het de intocht van Sinterklaas. Hij eh, is weer voornemens. Om die dag op 12 uur voet te zetten aan Zandvoortse kust. En uh, het is gelukkig weer zover. Sinterklaas maakte op 15 november zijn dus intocht in Zandvoort aan Zee. Om 12 uur komt de goed, man met zijn, hoopt de goed Heilig Man met zijn Pieten aan het strand van Zandvoort aan Zee. ter hoogte van de rotonde uh, voet aan nee, Zandvoortse bodem te zetten. Daarna gaat hij te paard door de kerkstraat naar het raadhuis waar de burgemeester hem ontvangt en de kinderen uiteraard liedjes gaan zingen. In de Korver Sporthal komt de Sint natuurlijk ook kijken... naar de kinderen die meedoen aan het Sinterklaas-spektakel. En we hebben begrepen vorige week... Uh, dat de kaarten inmiddels allemaal al zijn uitverkocht. U hoort het goed, uitverkocht. Maar niet getreurd, want tussen 12 en 2 op die dag... is er een speciale live-uitzending op uw lokale zender ZFM. Op zondag 15 november gaan uh, ondergetekende en Rob Harms... Van 12 tot 2 de live, uh, live verslag doen van de intocht van Sinterklaas op deze 15 november. En natuurlijk worden tot slot de klassiekliefhebbers ook niet vergeten, want het is weer tijd voor de Protestantse kerk op 15 november. En dat begint allemaal om drie uur s middags. Classic Concerts, Symfonieorkest Haarlem. Dat allemaal op 15 november. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten van Classic Concerts kunt u uiteraard nakijken op www.classicconcerts. .nl. Zandvoort Bruist. Dankjewel Albert-Jan. En wil je de evenementen nalezen? Download dan de CFM-app. Vind je onder de evenementen al het nieuws over de laatste evenementen in Zandvoort. Ja, straks gaan we weer naar Diemen toe. Naar Sean Lemmers. Voor de tweede helft van de wedstrijd. CTO 70 SV Zandvoort. Een tussenstand van 1-1. Daar verlieten we Sean bij. En eens even kijken of Zandvoort nog een beetje bijtrekt. Kijk maar naar de huizen om je heen.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 je warme hand, uh, Albertje. Dat is een mooi nummer, hè? Ja, mooi, hè? Pak maar mijn hand, je De Nick en Simon. Dit is, dit, dit is ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek.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 Op de Sanford's radio hoorde je de nieuwe zinger van Ellie Golding. En dat was On My Mind. Voor de tweede helft van de wedstrijd van vandaag ctl 70... ...SV Zalvoort gaan we weer live over naar Diemen en John. John, hoe is het daar in de tweede helft? Nou, de tweede helft is uh, net goed aan begonnen. Sanford uh, alweer uh, 1-2 kansen is gehad. Maar ik moet zeggen, de kans voor ZTO uh, uh, uh, 70 was groter... ...maar ja, die werd niet gebruikt. De stand is inmiddels 1-2... Vlak uh, aan het eind van de eerste helft werd uh, uh, Maurice Mol uh, neergehaald... in het schapschopgebied en terecht gaf hij een penalty ervoor... die uh, door Jesse Daan, ja, de, de, de, de killer zeg maar, van uh, de schapschoppen, hmm. heel goed werd genomen... en uh, stond het op voorsprong wacht. En daar dat staan we nog steeds, gelukkig maar en terecht ook. Oké, okay, de tweede helft die gegaan, zijn er uh, nog wissels geweest in de rust... Nee, Zandvoort heeft uh, niet gewisseld nog. En uh, nou, er ligt er wel een in het strafschoengebied. Maar ja, dat, uh, die komt ook wel weer bij de schoen. Die kennen die komt ook wel weer omhoog. En, uh, dus, en ik zie ook nog geen wissel uh, warm lopen bij Zandvoort. Dus ik uh, voorzien nog geen uh, wissels voor Zandvoort. Ja, en als je een beetje naar de, de verhoudingen op, op, op dit moment op het uh, veld kijkt van uh, SV Zandvoort, sterker, of valt dat een uh, beetje tegen? Nee, nee, nee. nee. Uh, vanaf het begin zijn ze sterker. Uh, nu gaan ze voetballen. En, en dat is gewoon... weer uh, Dat hoe het Zandvoort doet. Gewoon voetballen. En je niet uh, laten bepalen wat, wat de tegenstander wil. Maar je eigen spel opleggen. En dat moet ik zeggen, dat gaat beter. Eventjes ging dat net mis. Nou, en dan krijg je van die onoplettende momenten... dat je het even onder, niet in controle hebt. Maar Zandvoort is... Uh, ja, hij moet kunnen winnen deze wedstrijd. Daar staat al het publiek. En ik moet zeggen, als hier... Een man of dertig staten zijn er zeker twintig het Zandvoort Van, uh, Zo zijn de verhouding hier ook? Ja, het, is, het is geen belangrijk elftal, ja, je vergelijkt een beetje met voorland. vroeger in Amsterdam. Daar was ook de zaterdag, ja, een bijhangsel en niet uh, belangrijk. En dat is hier waarschijnlijk ook. Uh, dat zie je aan de publieke belangstelling. Heel triest, uh, weinig natuurlijk. Het meest is uh, uit een zand meegekomen hier naartoe. Ja, is echt zielig gewoon. <laughs> of niet? Ja, ja. ja. ja, ja. ja. ja ook uh, dat, uh, dat de aanmoedigingen, het gejuich uh, bij hun, een doelpunt van hun, dat zijn de spelers. En een doelpunt van ons zijn de man of twintig van de zijkant die daar, hier staan te juichen. Oké, okay, dus nou dan, het wel voor, uh, dus. ja, dan moet het gewoon uh, goed gaan komen in deze tweede helft. En nog meer doelpunten erbij, want we staan inmiddels al voor. Dus dat is goed nieuws. John, dank je wel voor dit moment. En uh, straks in het derde uur komen we bij je terug... voor het slot van deze voetbalwedstrijd. Ja, Sean, Hoi. En dat was Sean Lemmers vanuit Diemen en nu de Brothers Johnson. Juist op kwart over twee hadden we bij CFM een update over de vluchtelingen in de corver Sporthal hier in Zandvoorts. Louis Hosman vertelde daarover en wil je een verslag van dat gesprek nalezen? Kijk dan even op de CFM-app. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op TV. CFM Text TV op kanaal 45. En hier is de nieuwe Adele. Hallo.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 voor de organisatie en de vrijwilligers... Eh, tijdens de opvang van de vluchtelingen in de Corvorsportal hier in Zandvoort. En het verslag nogmaals is na te lezen onder meer via www.zandvoort.nl... www.zfmzandvoort.nl en op de cfm app We spraken vandaag met Louis Hosman. Hij is de projectleider zeg maar, van het project rondom de vluchtelingen. Nou, het is vijf minuten voor vier uur. Nog even graag uh, jullie aandacht voor de ondernemer van het jaar. Want we kunnen weer stemmen. Ja, we kunnen nog steeds stemmen. hè? De onderneming van het jaar 2015. En u hebt nog één week de tijd om te stemmen. U kunt nog tot en met 13 november uw stem uitbrengen. In drie categorieën. Horeca, retail, dienstverleningszorg en toerisme en recreatie. Dus mocht u uw stem nog niet hebben uitgebracht... laat uw stem niet verloren gaan en stem. En hoe kan u stemmen? U kunt uiteraard stemmen via het... Uh, uh, stemformulier in de Zandvoertse Courant. Maar volgens mij kan je ook via de ZFM-app... Uh, Heel makkelijk. Stemmen. Kijk even onder uh, ondernemer 2015 en breng je stem nu uit. Niet uh, vergeten, gewoon doen. Zo is het. We zijn aan het einde van uh, uur twee uh, van uh, Zandvoort op zaterdag. Ik, wou, nee, ik moest even denken aan het verslag van uh, eind, aan, uh, eind van, uh, aan ons Latijn, weet je wel. Yeah, maar, uh, yeah. Nee, dat zijn wij niet hoor. We gaan nog een uurtje door. Zijn dadelijk naar het nieuws en weer van vier uur. Met daarin onder meer het slot van de wedstrijd van vandaag CTO 70 SV Zandvoort. 1-2 staan we op dit moment voor. Straks nemen we weer contact op uh, met John Lemmens die daar in Diemen voor ons uh, aanwezig is... Verder onder meer het gedicht van de week, het dier van de week en nog veel meer. Blijf luisteren en graag tot zo na vier uur.